8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u burgemeester Lenvering van Leiden over de sluiting van middelbare scholen. naar die anonieme dreiging op internet. En de fraude met zorg- en huurtoeslagen moet aangepakt worden. Dat vindt ook wethouder Caracous uit Rotterdam. Maar nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Bij verschillende middelbare en mbo-scholen in Leiden staat vanmorgen politie voor de deur. De agenten staan eruit voorzorg vanwege anonieme dreigingen die zijn geuit op internet. Volgens verslaggever Martijn van der Zander gaat het om een klein aantal agenten per school.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 De 19-jarige Jahar Tsanayev raakte vrijdag zwaar gewond bij zijn arrestatie. Gevreesd werd dat hij nooit een verklaring zou kunnen afleggen over de aanslagen... waarbij een week geleden drie doden vielen en meer dan 170 mensen gewond raakten. De broers hadden mogelijk plannen voor meer aanslagen. De politiechef van Boston sluit niet uit dat er meer explosieven in de stad zijn geplaatst. PostNL hoeft met ingang van volgend jaar geen post meer op maandag te bezorgen. Het aantal bezorgdagen gaat dan van zes naar vijf. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Kamp van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Er wordt in het weekend niet veel post verstuurd, waardoor er op maandag weinig aanbod is. Dat maakt de bezorging relatief duur. Kamp maakt een uitzondering voor rouwkaarten en medische post. Die komen nog wel op maandag. Elektronica concern Philips heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 162 miljoen euro winst gemaakt. Dat is 11% minder dan over dezelfde periode vorig jaar. Volgens het bedrijf komt dat vooral door de aanhoudend zwakke economische situatie in Europa en de VS. Ziekenhuizen in de VS bestelden minder medische apparatuur. De verkoop van consumentenelektronica, zoals tandenborstels en scheerapparaten, trok wat aan. En Philips verkocht net zoveel lampen als vorig jaar.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 Iets drukker dan verwacht volgens mij, Jolanda ja, van der Velden. Ja, zeker. 190 kilometer. Dat is toch wel meer dan, uh, dan uh, ja, de verwachting was. Maar ik denk dat het ook voor een deel te maken heeft gehad... met de problemen op de A50. Daar gaat het nu langzaam beter. Uh, verder nog een lange file door een aanrijding op de A12... van Arnhem naar Den Haag. Tussen Bunnik en de Meer een 10 kilometer. Goeie nieuws is dat daar de rijstroken weer open zijn. De kapotte vrachtwagen op de A27 van Utrecht naar Breda... zorgt voor 8 kilometer tussen Lexmond en Knopend-Gorkum. De rechte is daar dicht. En dan op de A50 van Os naar Arnhem, tussen de Bankhoeven en Valburg, nog 5 kilometer. Dat gaat de goede kant op. Richting Os, tussen Renkem en knooppunt Ewek, 9 kilometer. De A325 die loopt wel nog vol. Dat was een alternatieve route om naar Arnhem en Apeldoorn te komen. Tussen knooppunt Ressen en Westervoort, 7 kilometer. En over twee minuten meer uit Leiden van onze verslaggevers. En u hoort de burgemeester. Blijft u bij ons?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 NOS Radio 1 journal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Correspondent Wessel de Jong hoort u zo over de toestand van de verdachten van de aanslagen in Boston. En in Leiden tast men nog behoorlijk in het duister over de internetbedreiging. Ik hoorde net jullie berichten op de radio, maar dat is eigenlijk ook wat ik weet. Meer weet ik niet. Zegt de directeur van het Da Vinci College in Leiden. Misschien weet de burgemeester zo meer. Eerst naar verslaggever Martijn van der Zanden... want die staat al de hele ochtend bij een ROC in Leiden. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Martijn, wat je dan ziet... Nou ja, ik zie af en toe wat mensen voorbij lopen. En dat zijn eigenlijk vooral mensen van de media. Uh, en ook wat mensen van de schoolleiding die hier naartoe gekomen zijn... om leerlingen te vertellen ja, dat ze vandaag voor niks naar school zijn gekomen. Omdat de school dicht blijft. En uiteraard politie. En als ik zo rond me heen kijk, zie ik aan de rechterkant twee bikers. Dat zijn dus van die politieagenten met mountainbikes. Die staan hier bovenaan een trap op een uh, soort van uitkijkpost. En links van mij staan er ook twee achter een uh, rood-wit lint. Uh, ja, ook een beetje te kijken, voor zich uit te kijken van... Uh, ja, we staan hier. Maar zijn dat uh, gewone agenten of hebben ze speciale kleding aan? Uh, dat zijn... Uh, nou ja, ze hebben, ze hebben een, een wapenstok bij zich en ze hebben zo'n zwart vest aan... waarop dan groot staat in, uh, in zwarte letters politie. Uh, dus uh, dat, zijn de mensen, dat zijn de mensen die het zijn. Niet een de gewone platte vetten, zoals de politieagenten Ja. Ja, Martijn, weet jij inmiddels iets meer over die bedreiging? Hè? Die is geuit op 4chan. Dat is een internetforum, internationaal uh, internetforum, waar men zich anoniem kan uiten. Uh, het is gericht aan een Dutch teacher, een Nederlandse leraar. Ja, wat, wat is er inmiddels over bekend? Ja, nou ja, dat is eigenlijk alles wat we ook nog steeds weten. Ik heb hier wel ook wat mensen gesproken. Die directeur, die hebben we natuurlijk straks ook al even gehoord. Die heeft ook verder geen idee hoe of wat. Hij heeft inderdaad de uh, die, die, communiqué gekregen van de gemeente... dat alle scholen vandaag dicht moesten. Daar hebben ze zich uh, keurig aan gehouden. Ja, en verder konden ze er eigenlijk ook niet meer over vertellen. Ze weten het gewoon niet. Uh, wat wij dus inderdaad ook niet weten... is of dat er meer aanwijzingen zijn voor die mogelijke schoolshooting... of dat het alleen maar dat ene bericht, dat anonieme bericht op internet is. Ja, dat is eigenlijk allemaal nog volstrekt ja en We zeiden het eerder al, Martijn, dankjewel voor nu. We horen later nog wel van jou uh, dat het indrukwekkende foto's zijn. Zo'n agent, inderdaad niet zoals Martijn zegt, uh, met de platte pet, maar met een kogelvrij vest voor een school. Uh, op onze site nus.nl bijvoorbeeld voor een schoolvisser het hoofd in Leiden. Um, hoe zit het en uh, welke vragen, welke antwoorden zijn er? Voorlopig nog niet zoveel. Verslaggever Joris van der Kerkhoff sprak met de burgemeester van Leiden, Henri Lenverink. en hij vroeg hem wat de dreiging zo groot maakte om deze maatregelen te nemen. Nou, de tekst, als je die goed analyseert, die wijst erop dat um, er een concrete dreiging is in de richting van een, uh, van een leraar. Dat er zoveel mogelijk medeleerlingen uh, getroffen gaan worden. En dat als het alles achter de rug is, um, uh, er sprake is van een bericht uh, bij de dader uh, waarom hij dat gedaan heeft. Uh, dat u een briefje meeneemt of iets zeggen? neemt een briefje mee. En als dat niet gepubliceerd wordt, dat iemand anders uh, die tekst ergens uh, zal plaatsen. Dat betekent dat er goed over nagedacht is over aspecten die hier uh, spelen. Dat kennen we ook van andere uh, gevallen. Het kan natuurlijk zijn dat het een, um, een morbide grap is. Uh, in dat geval is het een, een vorm van overreageren, datgene wat we nu doen. Aan de andere kant wil niemand het risico nemen. En dat was ook het duivelse dilemma waar we gisteren voor stonden. Nou is het wel, ja, u zegt, het bericht is er en de dreiging is heel erg serieus. Alleen wie er bedreigd wordt en door wie er bedreigd wordt, dat is niet duidelijk. Dat maakt het een beetje vaag. Ja, dat was ook het lastige waar we voor stonden natuurlijk. Er is duidelijk sprake van een school in Leiden. Nou is Leiden een echte onderwijsstad, dus we hebben echt heel veel scholen. Uh, dat maakt het ook een stuk lastiger. En wij weten nog niet om wie het gaat. En uh, derhalve hebben we een tijd gewacht om zoveel mogelijk tijd te kunnen gebruiken... om de persoon zelf op te sporen. Nog niet gelukt? Dat is nog niet gelukt, want dan waren we natuurlijk een stuk verder geweest. Dan hoefden we dit allemaal niet te doen. Maar gisterenavond uh, hebben we ook tegen elkaar gezegd... nu kunnen we eigenlijk niet langer meer wachten. Want uh, als we de daden niet uh, kunnen vinden... en we weten niet precies om welke school het gaat... dan moeten we met elkaar afspreken wat we dan morgen met de scholen gaan doen. We kunnen natuurlijk niet het hele leger inzetten om uh, naast elke leerling... ...een bewaker te zetten, dat is ook niet doenlijk. Bovendien loop je dan nog steeds risico. Dus dit leek de beste maatregel onder de gegeven omstandigheden. Universiteiten, hogescholen niet, waarom niet? Omdat als je de tekst goed leest het onwaarschijnlijk is dat het om het hoger onderwijs gaat. Lagere scholen of, of basisonderwijs ook niet, maar er worden wel maatregelen genomen daar. Wat voor maatregelen? Uh, eigenlijk uh, uh, niet dat ik weet. specifieke maatregelen. Er is natuurlijk in zijn algemeenheid alertheid als het gaat om uh, de scholen vanuit de politie. Maar wij hebben de basisscholen uh, niet specifiek iets gevraagd. Oh, ik begreep dat de vraag was dat ze in ieder geval niet buiten zouden spelen, die kinderen. Dat ze binnen uh, zouden moeten blijven. en Dat je niet alle deuren uh, moest openen die er Mijn zijn. Dat is niet bekend, maar het zou kunnen. Uh, ik heb ook niet alles meegemaakt. En wat gebeurt er nu op de middelbare scholen? Uh, ja, daar komen natuurlijk de kinderen naartoe, want niet iedereen is op tijd op de hoogte gebracht. Um, we denken dat heel veel uh, leerlingen het gisteravond al um, uh, gehoord en gezien hebben. Je merkt tegenwoordig dat je soms last hebt van de social media... maar in dit soort situaties heb je er ook baat bij. Uh, men geeft die berichten heel snel door. Um, als er toch leerlingen zijn die het vanochtend uh, voor, het, voor het eerst eigenlijk, uh, merken... als ze op school zijn, ja, die moeten dan weer terug. Bij school staat een aantal politieagenten... en een vertegenwoordiging van de schoolleiding. En Wanneer is het klaar? Wanneer weet u dat het loze alarm was? Dat weten we natuurlijk niet. Aan het uh, eind van de uh, dag uh, komen we weer met alle schoolleiders bij elkaar om de stand van zaken op te nemen en om te kijken hoe we verder gaan. En, uh, en ja, de, de, dan, dan gaat u dus ook beslissen hoe dat dan morgen uh, verder gaat: of de scholen nog steeds dicht blijven of als ze open gaan, wat er dan op zo'n school moet gebeuren. Exact. Uh, we hebben dan wel een hele dag extra om te rechercheren en om achter te komen wie dit geplaatst heeft. Je hebt geen enkel idee waar u moet zoeken. Ja, We hebben natuurlijk wel enig idee, maar we hebben nog onvoldoende idee om, eh, om de dader echt te kunnen eh, oppakken. En een beetje idee is dan, ja, u staat hier redelijk rustig. Het komt wel goed, zo, dat straalt u in ieder geval uit, of is dat wat je moet uitstralen als burgemeester? Nou, misschien beide wel, maar het heeft ook te maken met uh, het feit dat we denken dat we nu een goede maatregel voor vandaag uh, genomen hebben om het risico zoveel mogelijk te beperken. U denkt niet dat er vandaag geschoten gaat worden op een school in Leiden? Ik mag hopen van niet. Burgemeester van Leiden, Henry Lenverink, hoort u. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Jagar Tsarnaev is bij kennis. De politie hoopt nu snel meer te weten over de aanslagen... op de marathon in Boston. Hoort u zo meer over. Eerst uh, toch even terug naar eigen land. Grootschalige fraude met toeslagen. Met zowel zorg, huur als kindertoeslagen. Een groep Bulgaren heeft uh, een tijd lang geld uit Nederland gekregen, terwijl ze hier helemaal niet woonden. Wethouder van Wonen in Rotterdam, Hamid Karakous. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Uw gemeente heeft te maken met um, veel moelanders, zoals we ze ook wel noemen. Mensen uit Midden- en Oost-Europa, daaronder ook Bulgaren. Wat heeft u gezien in uw eigen gemeente? Nou, wat wij, wat wij doen, we blijven, we blijven het traject volgen, uiteraard, sinds 2007. met de komst van, van de Polen. Uh, en sindsdien signaleren we gewoon heel veel casussen, onder andere ook dit. Uh, en wat je ziet is gewoon dat het systeem nog niet, nog niet waterdicht is. waardoor misbruik of risico op misbruik uh, toeneemt. Maar wat, wat, wat zag u dan in uw gemeente, zag u dat er opeens. Uh, nou, opvallend nou, veel wat... Bulgaren kwamen wonen? Ja, wat, wat wij uh, zien is inderdaad dat er uh, veel meer uh, Bulgaren komen. En uh, vanaf in januari 2014 uh, is dan ook de werkstellingsvergunning afgeschaft. Uh, we verwachten dat er meer gaan komen. Ja, dan gaan de Nederlandse grenzen officieel open voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije. Ze kunnen hier aanwezig zijn, maar ze kunnen nog niet formeel aan het werk. Ze moeten een werkstemmingsvergunning hebben. En dat gaat dan vanaf 1 januari 2014 eh, gaat het er vanaf. Mm -hmm. Wat wij zagen is gewoon dat je, eh, omdat we blijven volgen. dat eh, in een bepaalde maand of maanden. Eh, de inschrijving eh, in het eh, gemeentelijke baanse toenam. Eh, van 50 gemiddeld naar 250. Nou, op, op een gegeven moment ga je analyseren van waar het dan ligt. En vervolgens hebben we de werkwijze in Rotterdam eh, aangepast. Waardoor we controleren, eh, strakker controleren eh, voor, uh, voor inschrijving of bij verhuizing nogmaals langsgaan. Of dat zo is dat men verhuisd is of men daadwerkelijk daar woonachtig is. Hm. En dan zie je in één keer een, een, een, een daling van, uh, van inschrijving. Dus dat werkt meneer Karakoes? Nou dat is ons pleidooi ook. Uh, met elkaar werken strak op controleren en systeem waterdicht maken. Want er worden heel veel schijnconstructies uh, gebruikt. Ja. Ja, en wij zijn als overheid, uh, omdat je te maken hebt met verschillende ministeries uh, die verkokerd uh, aanpakken. En niet een algemeen, uh, algemene aanpak. En dan zie je gewoon dat daar gaten ontstaan. Uh, waardoor er misbruik van gemaakt wordt. Ja, maar dan is de vraag van de heer waarom dat voorheen dan niet gebeurde. Zoals ze controleren. Oh, dat deden we ook. Uh, dat is ook reden. Uh, dat doen we strakker. Alleen het punt is dat wij uh, uh, graag een werkwijze willen dat voordat je een, een sociaal fiscaal nummer afgeeft... dat je verplicht wordt om je eerst in te schrijven bij gemeentelijke basisadministratie. Dat gebeurt nu niet. Uh, daar zijn we al jaren mee bezig. Uh, waardoor controle makkelijk is. Hè? Dan weet je van welke woning het uh, betreft... En dan kan je bij inschrijving al zeggen van... daar kunt u zich niet inschrijven, want er wonen te veel mensen. Ja, want eigenlijk zegt u nu, meneer Karakouz... Uh, zijn er verschillende controlemomenten mogelijk. Namelijk bijvoorbeeld als iemand uh, een tewerkstellingsvergunning aanvraagt... om hier te kunnen werken. Wat uh, Bulgaren en Roemenen nog steeds moeten tot 1 januari 2014. En u zegt tegelijkertijd... dat, zou dan, dat, zou dan, uh, dat zouden we naast de gemeentelijke administratie kunnen leggen. En dan, dan zou je het eigenlijk al opgelost hebben. Nou, kijk, misbruik kan je niet helemaal oplossen. Maar wat je wel doet, is gewoon risico verminderen. Ik probeer even aan te geven dat er bepaalde contactmomenten zijn met, uh, met de nieuwe, nieuwe bewoners. En dat, dat gebeurde bij, uh, bij de Belastingdienst, want ja. ze hebben een sociaal-fiscaal nummer nodig. En wat er nu aan de hand is, uh, en dat roepen we al jaren, is dat een ieder kan gewoon een sociaal-fiscaal nummer krijgen. En dan geeft u adres op, of een adres in het buitenland. Maar dan had de staatssecretaris toch ook veel eerder kunnen ingrijpen? Die weet dat toch ook? die weet het ook. Nogmaals, het is niet nieuw, want sinds 2007 uh, signaleren we dit probleem vanuit Rotterdam. Zoals u weet hebben wij toen uh, de Top hier georganiseerd ja, ja. en dit soort knelpunten ook, uh, uh, ook gesignaleerd. Nou, sindsdien zijn we bezig. Maar en, nu, en nu doen we het gewoon allemaal nog een keer opnieuw, begrijp ik. Dat is ook ons verhaal, want ja. iedereen is nu in één keer verbaasd. Uh, uh, terwijl hij denkt van ja, dat, dat weten we met z'n allen uh, en uh, en daar moeten we gewoon heel strak op zitten. Ja, alweer. <laughs> Meneer Karakous, fijn dat u ons eventjes uh, wilde vertellen... over hoe het opnieuw weer fout is gegaan. Wethouder van wonen in Rotterdam, Hamid Kies Verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. En nou gaat het weer mis op de AC27. Nou ja, dat is een heel vervelend verhaal. Het is een vrachtwagen met pech en daar was een monteur naartoe gegaan en die was druk bezig om uh, het probleem te verhelpen. Monteur werd onwel en die moest afgevoerd worden met een ambulance. Inmiddels is een tweede monteur daar bezig. Maar dat geeft toch wel 14 kilometer file op de A27. Tussen knopende Everdingen en Gorkum staat dat. De rechte reishoek is daar nog dicht. Verder nog veel vertraging op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en knopende Ouderijn 9 kilometer. Dat was een aanrijding. De reis Schokken zijn al een tijdje vrij. En verder nog een wat vertraging bij Arnhem op de A50 richting Os. Tussen Renkem en Knop de Ewenwijk, 9 kilometer. 10 minuten voor half 9 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De politie van Boston hoopt snel meer te weten te komen... over de aanslag bij de marathon vorige week. Jagar Tsarnaev, de 19-jarige terrorist... die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd opgepakt... is bij kennis en aanspreekbaar. Amerika-correspondent Wessel de Jong vertelt hoe het met hem gaat...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 Wessel de Jong spraken we in Washington natuurlijk over de verdachte... die inmiddels dus bij kennis is en ook enig antwoord schijnt te geven op papier. Van Amerika door naar China, want reddingswerkers in de Chinese provincie Sichuan... proberen de slachtoffers te bereiken van de grote aardbeving die het gebied zaterdagochtend trof. Maar niet alle getroffen gebieden zijn goed bereikbaar, zoals dat wel vaker gaat met zo'n aardbeving. Het was de zwaarste van de laatste drie jaar in China. Correspondent Marieke de Vries. Marieke, wat is er bekend over het dodental en het aantal gewonden? Het aantal te betreuren doden staat nu op 188. Hoewel de staatsmedia het ook over 2018 hebben. Uh, 25 mensen worden gemist. 1200 mensen gewond of zwaar gewond in de ziekenhuizen nu. Ja, Lara zei het al, Marieke, het is lastig bereikbaar. Althans, sommige delen zijn lastig bereikbaar. Hoe, hoe verloopt het verder met de hulpverlening? Ja, de Chinese overheid heeft ruim 18.000 soldaten naar het gebied gestuurd. Groot ingezet, zoals dat eigenlijk altijd wel gebeurt met dit soort aardbevingen. En ook studenten van universiteiten... Omliggende steden zijn afgelopen weekend de hulp geschoten. Uh, op de voorpagina van het grootste staatskrant, uh, de China Daily, staat vandaag een foto van uh, twee stoere studenten. die met een stretcher, met een gewonde op hun schouder. over een berg hebben gezien. De hulp was die uh, eerste 48 uur vooral gericht op het vinden en veilig brengen van de overlevenden. Uh, de centrale overheid heeft 1 miljard UN, dat is 120 miljoen euro, toegezegd voor de hulpverlening. En ook in het gebied aanwezig het hele weekend was de nieuwe premier Li Keqiang. Um, die bezocht ziekenhuizen en zei tegen de gewonden dat ze zich geen zorgen moesten maken over de ziekenhuiskosten. Dat de overheid daarvoor zou zorgen. Maar de reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang, ook vandaag weer. Het Rode Kruis zegt dat het drinkwater binnen drie dagen op is. Um, nou, Dat lijkt me een groot probleem. Hoe moet het dan met de watervoorziening? Ja, daar proberen ze nu een oplossing voor te vinden. Het leger heeft inmiddels op sommige plekken waterwagens ingezet. Grote tanks met water waar mensen uit tappen. En uh, ook drinkwaterbedrijven doneren nu water. Toen ze hoorden van dat watertekort zijn ze dat gaan doen. Bij de tentenkampen worden vleeswater uitgedeeld. Maar dat is soms niet voldoende. En ook voedsel is daar niet in overvloed. Niet voldoende. Er zijn zo'n 25.000 mensen nu namelijk al in die tenten in veiligheid gebracht. En dat komt ook omdat er regen aangekondigd wordt. En dat kan dan weer een hele grote gevolgen hebben. Omdat na zo'n aangeving in zo'n bergachtig geïsoleerd gebied als dit... de grond komt te zitten. En dus ook rotsblokken nu los zijn uh, gekomen op de bergen die met de regen wel eens naar beneden kunnen glijden... en weer op de huizen kunnen vallen. Dus daarom zitten er zoveel mensen in die tenten... en is daar dus een tekort aan voedsel en water op dit moment. Ja, maar ik, gaan ze dan proberen daar die mensen ook nog weg te halen? Nou ja, de plekken waar het heel erg geïsoleerd was... Uh, ...waar ook geen communicatie mee mogelijk was, was Baoxing. Um, daar was een probleem om maar bij te komen, omdat zo'n weg geblokkeerd was door zo'n rotsblok. Maar gisteravond zag je dan op de televisie dat uh, reddingswerkers stukje bij beetje het gebied binnendrongen... ...en mensen daar al vandaan kunnen halen. En verder moet ik zeggen dat ik vandaag geen berichten meer zie van gebieden waar mensen geëvolueerd moeten worden. Dus het lijkt dat de meeste mensen nu wel bereikt zijn. Marke de Vries vanuit China met excuses voor de verbinding. En over de uitbeving leest u ook meer op onze website nos.nl. Italië had een nationaal geschenk voor die Holländer. Wegen der Krönung. Drei jaren 0% financiering, op den Fiat Panda Edizione Cool. Met Airco- en Radio-CD-Spieler. Wieso denn die Italiener? We zijn toch die specialisten in auto's? Ja, ja, maar niet in Geschenken.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 Dit is Radio 1. Bijna half negen, hier is het NOS Journaal, Jan van der Putten. Het anonieme dreigement over een schietpartij op een school in Leiden... is als eerste opgepikt door de politie in Zürich. De Zwitserse politie zag het bericht op internet voorbijkomen... tijdens een algemene scan. Dat heeft burgemeester Lentverink van de gemeente Leiden gezegd tegen de NOS. De Zwitserse politie heeft daarna contact opgenomen met de Nederlandse politie. Bij verschillende middelbare en mbo-scholen in Leiden staat vanmorgen politie voor de deur. De scholen zijn dicht. Of ze morgen ook nog dicht zijn, dat is nog niet bekend. Elektronica-concern Philips heeft in het afgelopen kwartaal 162 miljoen euro winst gemaakt. Dat is 11 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Philips komt dat vooral door de aanhoudend zwakke economische situatie in Europa en de VS.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 De brancheorganisatie MO Groep noemt het onacceptabel dat kinderen met een achterstand op wachtlijsten staan of dat ouders hun peuter nu maar nergens meer heen brengen. Het grondpersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft, zoals aangekondigd, het werk neergelegd. Reizigers moeten rekening houden met flinke vertragingen. De werknemers willen onder meer een loonsverhoging van 5,2 procent en een baangarantie voor ongeveer 33.000 werknemers. En in Maastricht is vannacht een rampkraak gepleegd op een geldautomaat van de SNS-bank. De politie kan niet zeggen of er ook geld weg is. Even later werden 500 meter verderop kogels afgevuurd op een huis. Ook onduidelijk wie daar heeft geschoten. En de politie weet ook nog niet of er een verband is tussen die schietpartij en de rampkraak bij de bank in Maastricht. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl.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 Hoe is het inmiddels op de weg, Jolanda van der Velden? Het gaat een beetje beter op de A27. Met Goed de motor nieuws. ook? Ja, nou inmiddels? ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik ja. weet nog niet waar we het bloemetje naartoe kunnen sturen. Maar goede nieuws is dat de rijstrook open is op de A27 van Utrecht naar Breda. Slechte nieuws is dat er tussen Knoopend-Eveningen en Noordloos nog wel 12 kilometer staat. Ben je op weg naar Gorkum, dan kan je het beste omrijden... vanaf Knoopend-Eveningen door de borden Den Bos te volgen. De route via de A2 en de A15. De ochtendspits is sowieso drukker dan anders. Er staan meer en langere files... De ...wijst nu 190 kilometer aan. Wat verder nog opvalt is de langere file op de A12... ...Arnhem richting Den Haag, de nasleep van een aanrijding... ...tussen Drieberg en Knopend Ouderij nog 7 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen Renken en Knopend Ewijk 7 kilometer. Dat was de autotransport die in brand stond vanochtend heel vroeg. En op de A325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek... ...tussen Elst en Westervoort 6 kilometer. Straks hoort u in het NOS Radio 1-journaal... ...de directeur van een van de scholen in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 Een minuut over half negen, goedemorgen. Geen leerlingen, maar politie dus op de scholen in Leiden vandaag. En een van die scholen is het Bonaventura College, dat is een middelbare school. En De directeur daar is Marlies Otte. Mevrouw Otte, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u wel op school? Ik op school, ja. Ja. En wat ziet u buiten, politie? Politie. Uh, het is zo dat onze school een uh, groot hek heeft, en uh, de politie staat buiten het hek. Uh, dus de hekken zijn dicht uh, en daarmee de school. En de politie uh, staat met een aantal mensen buiten. En klopt dat wij zien uh, verschillende beelden binnenkomen? Foto's ook uh, van agenten met kogelwierende vesten? Ja, ik denk dat er een aantal uh, uh, agenten van een speciale unit uh, aanwezig zijn en daarnaast uh, uh, uh, andere agenten van het uh, regionale korps. Hmm. Indrukwekkend beeld, hè? Zo voor zo'n school. Kunt ja, doe dat ook. Natuurlijk. Ja, het is natuurlijk een heel onwenselijke situatie dat zoiets moet gebeuren. Maar ik denk dat het wel een wijs besluit is geweest. Ja, u heeft dus geen contact met ze? Met de politie? Ja, ik heb, ik heb met ze gesproken. We hebben we gister, gisteravond afgesproken dat we allemaal om zeven zouden zijn. De schoolleiding en de politie. En dus heb ik ze gesproken. En sta ik ze nu en dan met ze in contact. Ja, maar u weet nog niet meer over, over de dreiging en hoe serieus die verder is? Nee, niet meer dan wat er in de persbericht is verschenen. En uh, uh, dat is ook het, het nieuws wat wij gisteren aan bij de burgemeester hebben gehoord. Want gaan ze ervan uit dat het um, een scholier is van bijvoorbeeld uh, een van, van, van, van uw school? Het is nog niet bekend wat, uh, of van welke school uh, de eventuele daar, uh, uh, uh, waar hij op zit, of hij, hij of zij. Ja, ja, dus eigenlijk oké. is het nog niet bekend. Ik bedoel, uh, volgens mij is dat bericht verspreid uh, op basis waarvan de, uh, de zaad is. Um, en uh, het is zo dat... Uh, in ieder geval uitgegaan wordt van het feit dat het even, ja, een voortgezet onderwijsschool is... of een, uh, een middelbare beroepsopleiding. Is er iets gezegd over hoe lang deze toestand zou kunnen aanhouden? Want u wilt vast ja. wel weten of u morgen weer kunt beginnen. Ja, uh, het is zo dat uh, gisteravond is afgesproken... dat uh, wij vandaag op de zouden worden gehouden van uh, eventuele voortgang... en dat er vanavond uiterlijk besloten wordt wat morgen te doen. En uh, heeft... dat gebeurt weer gezamenlijk. Ja, precies. Okay. Hoe heeft u uw leerlingen ingelicht? Die hebben wij gisteravond heel laat uh, uh, kunnen berichten. Um, we hebben dat gedaan met het bericht dat uh, ook door het publiek verspreid is. Mm -hmm. En dat hebben we via de uh, elektronische leeromgeving gedaan. En uh, via de mail ook naar het personeel. Oké. Okay. U dus hoopt dat u iedereen bereikt heeft inmiddels? Nou, <laughs> en ik denk dat we uh, wat dat betreft niet de eerste waren die onze leerlingen bereikten. Dat was uh, denk ik uh, de Twitter. Ja, dus, ja, dat zou het kunnen, ja. Ja. <laughs> ja, dat ga, ja, dat gaat heel vlot daar. Ja. Wat gaat u verder doen vandaag op school? Al wachten? Uh, nou ja, wij hebben afgesproken dat we allemaal aanwezig zullen zijn. De schoolleiding. Dus uh, wij blijven op school. Uh, leraren zijn niet op school. En uh, ja, wij, uh, ik bedoel, wij hebben werk te doen. En uh, daarnaast blijven we met de politie in contact staan. Goed. Fijn dat u ons even te woord wilde staan vanochtend, mevrouw Alten. Prima, dank u wel. Dank u wel. Dan nu weer het Koningslied, want dat houdt de gemoederen bezig. Jon Eubank, componist, heeft dit ingetrokken, u weet dat. En verslaggever Myno Remmers spreekt wat onderdanen bij de pont over de Maas. Goedemorgen. Goedemorgen. Het Koningslied. Ik hoor het nu voor het eerst. Het voor het eerst. <totstuk> Hebt u het staan? Ja, dat is dit toch? Ik hoor het nu voor het eerst. En? Ja, het is wel aan te horen, toch? Vind ik. Ja. ja, want hij heeft het teruggetrokken. Ja, dat is een beetje een, een zielige vertoning, zeg maar, vind ik wel. Als... Heb je het expres aangezet nu, of is dit een zender die we... Dit is een zender, Q-Music, die draait het totdat er uh, iemand belt die het uh, niet uh, leuk vindt. En als ze het niet leuk vinden, dan draaien ze hem weg? Ja, dat denk ik, ja. Of, ja. Je kunt er je mening in ieder geval over geven. Ja. Ja. Ja. Nou, hij draait nog steeds. Ja, ja, hij blijft draaien, ja. Ja. Maar mensen vinden het allemaal zo'n gezwolle teksten en zo, hè? Of het is ook een ratje toe, werd er gezegd. Ja, dat heb ik nog niet. Ik hoor het nu inderdaad voor het ja, eerst. Luister, dus ik maar even ge... kom ik zo weer even terug. Ga ik even naar de volgende auto, wachtend bij het Bernse Veer, vlak bij Heusden. Even naar de volgende. Gehoord het koningslied? Nee, ik heb het niet gehoord. Nee? nee? En ook de commotie erover? Jawel, maar ik heb nog niet gehoord. Nee. Uh, het lied heb ik zelf Wat niet gehoord. Wat moeten we nou? Hebt u een idee? Nee. Nou ja, het, het, het, het, het is afgekeurd, hè, min of meer, door de heel veel kritiek. En nu heeft, oh, oh, ja, en nu heeft de gehoord. maker heeft het teruggetrokken. Die zegt, nou, nou hoeft het van mij niet meer. Oh, dat heb ik allemaal niet gehoord. Nee, nee. helemaal niet. Nee. Dat dat toch nee. ook nog kan? Dat u er helemaal niks nee. van meekrijgt? Nee, ik heb nog geen krant gelezen dit weekend. Dus, nee. uh... Nou, een Hollandse aanblik kunnen we toch niet hebben om het over het koningslied te hebben. Zo bij het veer, over de Maas, een opkomende zon, de koeien in het weiland. Is het al weggedraaid, meneer? Nee, nee, het draait nog steeds. Oh, maar het draait nog steeds. U hebt nu wat verder geluisterd. Wat, wat? Nou, inderdaad, de tekst is wel wat uh, uh, patriottisch, of ja, hoe moet ik het zeggen? En. Uh... Ja, dat past niet zo bij Ik heb de tekst Nederland. bij me hoor. Als ik oh, okay. mee wil zingen, ja. Nee, nee, geen behoefte. Nee, geen behoefte? Nee. Om mee te zingen, nu niet. Nee. nee, nee, nou ja. Door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. Ik bescherm u tegen alles wat komt. Ik zal waken als jij slaapt. Nou, enzovoort, verder. Ja, dat is nogal uh, zwaar voor uh, Nederlandse uh, begrippen, ja, denk ik. Nou, en, uh, zo, zo zijn ze ook niet, denk ja. ik, nee. Ja, nou is het afgelopen, geloof ja. ik, ja. ja, nu is het afgelopen, ja. Waar gaat u heen? Ja, naar de overkant, maar... Dat is bommel. Kijk, als we het nou over het vaderland hebben... en we zien dit voor ons, de Maas, het pontje... Ja, dat ziet er geweldig uit. Nou, dan nog een lied. krijg warme gevoelens. Nou, nog een lied erover. Ja, precies. Het ja, volgende week dinsdag klaar zijn. Nou, ik doe mijn best. De pont legt aan. Maar nou, Remmers kan weer van boord. En straks hoort u hem verder over het koningslied... En wij spreken zo dadelijk Filip uh, Stopman van Houten. Het bedrijf uh, heeft de cijfers bekendgemaakt van de eerste drie maanden. Blijf maar luisteren. In het noorden van Nigeria is een bloedbad aangericht in het stadje Baga. Daar zouden zeker 185 burgers om het leven zijn gebracht. Dat gebeurde vrijdag al, maar het nieuws is nu pas bekend geworden. Nigeriaanse leger strijdt in dit gebied... tegen de fundamentalistische islamitische beweging Boko Haram. Afrika-correspondent Koert Lindijen. Uh, Koert, wat weet jij, wat heeft zich daar afgespeeld? We weten dat Boko Haram in dat dorpje Baga niet ver van het, het kraadmeer nieuwe basis probeerde te vestigen. Uh, het leger kwam op vrijdagmiddag dat kleine vissersdorpje binnen. Kennelijk nadat er een regeringsmilitair was gedood in de omgeving. Het regeringsleger omzingelde... De moskee waar het vermoeden dat aanhangers van Boko Haram zich uh, ophielden. En toen braken er gevechten uit, waarbij inmiddels vermoedelijk 200, 200 doden zijn gevallen. Een groot deel van het dorpje in vlammen is opgegaan. En de meerderheid van uh, de dorpelingen zijn gevlucht. Een groot dat dus. Ja, we horen wel vaker natuurlijk over aanslagen door Boko Haram. Hebben jou daar ook wel eens over gesproken? Maar zoveel doden zijn er volgens mij niet eerder gevallen, of wel? Het is één keertje eerder gebeurd bij een schoonmaakactie... Uh, in de grote uh, metropool Kanoe in het noorden. Maar dit soort uh, hoge aantal slachtoffers is onbekend. Ik denk dat er twee redenen zijn. Ten eerste... ...omdat door de terreuracties in de regio... ...vergeet niet, het is niet ver weg van Mali... ...ook in Mali zijn Boko Haram mensen uh, gesignaleerd... ...kortom is samenwerking van terroristen in de regio... ...en daardoor heeft Boko Haram ontzaglijk veel zware wapens uh, kunnen, kunnen bemachtigen... ...en die zijn ingezet bij deze gevechten. Granaatwerpers zijn ingezet door de Boko Haram-terroristen. Dat is dus heel duidelijk anders dan vorige keren. Verder is het eigenlijk vrij traditioneel dat wanneer het Nigeriaanse leger in actie komt tegen terroristen, dan gaat dat met de harde hand. Dan worden er uh, uh, huizen in brand gestoken. Dan wordt er zonder aanzien der persoon wordt de wraak genomen. Nou, volgens de eerste ooggetuigenverslagen is dat ook in het dorpje Bagar gebeurd. Er zijn de meeste doden dus gevallen omdat het leger... Uh, ...huis in brand heeft gestoken en mensen daar verbrand zijn. En hoe kan het dat we daar drie dagen later pas van horen, Koert? Omdat het leger niet wilde dat de journalisten naartoe uh, uh, gingen... ...en het leger zal opnieuw ontkennen dat het deels verantwoordelijk is... ...voor uh, dit bloedbad. Maar dit soort bloedbaden gebeuren altijd in geheimzinnigheid en pas later... Kunnen de journalisten er naartoe om uit te dokteren wat er nu werkelijk gebeurd is? En dat is ook nu het geval. Iedereen probeert te begrijpen wat er gebeurd is in in dat vissersdorpje in het noordoosten van Nigeria. En daarover hoort u Afrika-correspondent Koert Lindhey. Jolanda van der Velden met de verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 165 kilometer file. Het zijn gewoon meer en langere files vanochtend. Uh, onder meer de A1 Hengelo richting Amersfoort. Bij Apeldoorn-Zuid staat 6 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Evedingen en Noorloos 8 kilometer. Dat had te maken met die vrachtwagen met problemen. De rijstrook is al een tijdje open. En op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat tussen renken en knooppunt Ewek 7 kilometer. Santana, The Game of Love. De laatste tijd doet hij zijn bekende nummers samen met andere artiesten. In dit geval met zangeres Michelle Branch. Zoals gezegd, The Game of Love. De Santana met de Game of Love. Nou wilden wij graag spreken met de topman van Philips, Frans van Houten, maar die neemt nog niet op. Weet je wat we doen? We gaan eerst even naar het mediaoverzicht en dan blijven we bellen met meer Houten. Het NOS Radio 1 Journal Mediaoverzicht. Ja, nou, alle media, natuurlijk, veel aandacht voor lijden, voor de dreiging op het internet die leidde tot het sluiten van alle middelbare scholen en MBO's. Een bericht van het uh, Agents France Press, uh, hierover, is in het buitenland onder meer opgepikt op de Filipijnen. En in Thailand, Pakistan en India. In het artikel wordt terugverwezen naar of aan de Rijn, in Vegel, waarin in uh, 1999 een docent en uh, leerlingen gewond raakten bij een... Uh, een schietpartij op een school. Op de site van RTV West staat dat de foto van het wapen... dat naast het bericht over het dreigement was geplaatst... mogelijk een oude foto is, die al jaren op internet circuleerde. De politie kan dat nog niet bevestigen. Um, luisteraar, laat ons weten inderdaad dat die foto uit 2000, 2008 zou zijn. Um... Op site van het AD wordt vooruitgeblikt naar het oordeel dat het Hof vandaag veldt over advocaat Bram Moscovits. U hoorde daar uh, onze verslaggever Matthijs van der Wiel al even over vanochtend. Om vier uur moet duidelijk worden of Moscovits inderdaad niet meer als advocaat aan het werk kan, zoals de raad eerder al oordeelde. Moscovits heeft de regels van de beroepsgroep vaak geschonden. Hij zegt zijn leven te hebben gebeterd, maar volgens de deken en oud cliënten valt daar het nodige aan afdeling. De NAM stuurt inwoners van Loppersum en Eemsmond vandaag een brief met tips over wat te doen bij een aardbeving. Daarover schrijft RTV Noord. En daarnaast is er deze week een klusbus in de dorpen om mensen te helpen met onder meer het vastzetten van spullen. Ja, dat is de ultieme tip. Uh, negen Turken zouden vastgehouden worden door de Taliban nadat hun helikopter een noodlanding maakte in Afghanistan. Dat schrijft uh, Al Jazeera. Ja, en deze mensen zouden voor hun werk in Afghanistan zijn geweest. Na de noodlanding zouden de veiligheidsdiensten die helikopter wel gevonden hebben. Maar de inzittenden waren al door de Taliban meegenomen. Nog even naar RTV Noord. Want de ME in het noorden zou een paraatheidstest op tweede paasdag nogal beroerd hebben afgelegd. Het alarmeringssysteem weigerde dienst volgens RTV Noord... en de manschappen waren te laat. De laatste kwamen pas drie uur na de oproep opdraven. De vakbond ACP zegt dat het onacceptabel is... dat de proef zo kort na de facebook rellen in Haren zo slecht is gegaan. Zouden wij dan inmiddels contact hebben met de topman van Philips, Frans van Houten? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gelukkig. Fijn dat u er bent, meneer van Houten. We willen met u spreken over de cijfers. Philips heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 162 miljoen euro winst gemaakt. Dat is minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar wij begrijpen dat er toen twee meevallers in de cijfers zijn meegenomen. Dus dat u het eigenlijk best goed doet? Dat klopt. Uh, vorig jaar in het eerste kwartaal, in 2012, uh, hadden wij een, een transactie in verband met Senseo... Uh, en uh, onze high-tech campus, als we dat eventjes terzijde laten... dan zijn onze operationele resultaten uh, met 31% verbeterd. Uh, en dat, daar zijn we heel erg blij om. Omdat uh, de sales, de verkopen groei uh, vrij bescheiden zijn geweest... Uh, in het eerste kwartaal, maar 1%. En dat je dan toch je operationele resultaat met 31% kan verbeteren... geeft aan hoe goed we bezig zijn met het Accelerate-programma om van Philips een uh, meer ondernemende, snellere uh, onderneming te maken... die goed kan concurreren in de wereld. Ja, en dat is mede interessant. U probeert de kosten uh, te drukken. Um, en, en tegen de stroom in, maakt u dan toch nog uh, nou, redelijke winst? Als je kijkt naar hoe, uh, hoe laag de vraag her en der in Europa en in de Verenigde Staten is... door de economische situatie. Ja, De economische situatie is zeker niet makkelijk. Uh, we zien ook in Amerika dat uh, de vraag naar uh, technologie voor de gezondheidszorg uh, behoorlijk onder druk staat. Dat heeft te maken met de, de, de, de hervormingen die president Obama in de gezondheidstak doorvoert. Uh -huh. Wij denken dat die onzekerheid nog wel even zal uh, voortduren. Uh, we zien uh, ook... Dat natuurlijk de opkomende markten uh, wat minder robuust uh, zijn dan voorheen. Uh, China groeit nu met zo'n 7% uh, qua economie. Uh, wij hebben nog steeds daar uh, bijna 10% kunnen groeien. Dat is goed, maar het is een stukje minder dan dat het een, uh, een jaar geleden was. Waar is het nog meer lastig, uh, meneer Van Houten? Bijvoorbeeld in uh, televisie en audio? Ja, Philips heeft natuurlijk maatregelen genomen in uh, onze portefeuille. Ja, hij heeft het van hand Wij zijn nu niet meer in televisie en uh, audio. Uh, deze activiteiten hebben wij overgedragen. Uh, uh, televisie is overgedragen aan uh, TP Vision. Maar u heeft natuurlijk audio... al wel belang, hè? We hebben daar wel nog een belang in. Ja. De audio-video-activiteiten uh, uh, uh, hebben we een uh, transactie getekend met het Japanse Funai. Kijk, Philips wil zich nu concentreren uh, op gezondheidszorg, uh, op energiezuinige ledverlichting en op uh, consumentenwelbevinden. Wij denken dat dat uh, uh, bedrijfsonderdelen uh, zijn waarin uh, we goede winstgevendheid en groei kunnen realiseren, omdat uh, de innovaties daar uh, toegemoet komen aan onderliggende trends in de wereld, trends zoals de behoefte dat er steeds meer mensen zijn met chronische ziekten... Um, en die behoefte hebben aan een goed leven. Uh, de trends zoals uh, de klimaatverandering... Uh, en de noodzaak voor energiezuinige uh, verlichting. 19% van de wereld uh, elektriciteitsverbruik wordt aan verlichting besteed. Dat kan je met 50 tot 60% verminderen als je ledverlichting toepast. Mm. Ja, maar ik kan mij ook voorstellen dat als er niet gebouwd wordt... zoals al lange tijd het probleem is bijvoorbeeld in Nederland... een zwakke bouwmarkt, dat u daar ook last van heeft in de lichtdivisie bij Philips. Ja, natuurlijk hebben we daar ook last van. De lichtdivisie heeft ook daarom geen sterke groei laten zien... maar wel een sterke winstverbetering. En dat komt omdat wij ons concentreren op interessante projecten... zoals bijvoorbeeld... De, de metro uh, de, in Parijs, uh, maar ook ons eigen Rijksmuseum dat heropend is op 13 april... is mm -hmm. volledig uitgerust met Philips uh, LED-verlichting. Meer dan 3.800 spotjes uh, waarin alle schilderijen prachtig worden uitgelicht. Dat is wel nieuws wat wereldwijd uh, uh, is rondgegaan. Dat zijn dus eigenlijk dubbel lucratieve projecten voor u? Nou, dat zijn belangrijke projecten waar we, die onze reputatie zeker ten goede komen... als uh, het bedrijf wat het meest innovatief is in energiezuinige ledverlichting. Hm. Meneer Van Houten, uh, als u even buiten de muren van Philips kijkt... Uh, de Volkskrant opent uh, bijvoorbeeld vanochtend met het feit dat Europa de handdoek in de ring zou gooien. De meest concurrerende kenniseconomie uh, is al dat dat gaat. Daarmee gaat het niet goed. Maakt u zich in, da in dat opzicht uh, zorgen? We hebben, ik heb natuurlijk al, al ook in het verleden gezegd dat, uh, dat ik me wel zorgen maak... en dat het uh, belangrijk is dat we met z'n allen actie ondernemen... om van Europa met 500 miljoen uh, inwoners uh, een concurrerende regio te maken. Uh, dat betekent dat we uh, uh, de verschillen van mening terzijde moeten gaan leggen... en met z'n allen de schouders onder uh, de taak gaan uh, zetten om uh, meer ondernemerschap te krijgen... Uh, goed onderwijs, stabiliteit in, op financiële vlak. In, in, uh, wat dat betreft ben ik heel ja. blij met het sociale akkoord... wat er nu net uh, in Nederland is gesloten. Want dat betekent dat we samen de handen in elkaar slaan... om van Nederland een betere uh, toekomst uh, te maken. Goed, meneer Van Houten, topman van Philips, Frans van Houten. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan, ook hierover. Goedemorgen.